Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Inbrekers hebben vannacht weer een strandtent opengebroken. Een strandtent in Castricum aan Zee was vannacht doelwit van een inbraak. Er is een nog onbekend geldbedrag meegenomen, schrijft NH Nieuws. De laatste tijd wordt vaker ingebroken bij strandtenten. In dezelfde regio gebeurde het afgelopen maand al zes keer. Vorige maand was de reddingsbrigade zelfs aan de beurt. Daar werden dingen vernield en meegenomen. We hebben onder andere een brandblusser die op het fietspad staat... Er was een EHBO-tas vanmorgen door iemand meegenomen die hem zo meteen weer komt langsbrengen. Een grote strandkijker voor het bewaken zijn we kwijt met een groot statief. Drie gewone verrekijkers zijn we kwijt. Het ziet er allemaal uit als uh, vandalisme. Er is een hoop schade. 28 miljoen Filipijnse kinderen en studenten mogen vandaag na twee jaar coronalockdown weer naar school. Omdat er te weinig klaslokalen zijn, krijgen studenten ook nog deels online les. Er zijn wel zorgen, want vanwege natuurrampen zijn schoolgebouwen verwoest... en door geldgebrek zijn er veel problemen in het onderwijs. In de Achterhoek zijn ze nog steeds op zoek naar een ontsnapte stier... die brak los bij een boerderij in Westendorp. De politie waarschuwt mensen via Burgernet voor de stier. Wie hem ziet moet 112 bellen en zeker niet proberen om hem zelf te vangen, want de stier is erg gevaarlijk. Als er dan zo iemand voorbij komt en die begint helemaal te schreeuwen... en je uit te schelden omdat jij niet genoeg opzij gaat... dan denk ik, hou je, je rotkop dicht. Ja, misschien herken je dit ook wel. Fietsen in Amsterdam. In één maand tijd zijn er al meer dan 100 meldingen binnengekomen... bij het ongevallen meldpunt van de Amsterdamse Fietsersbond. Zij houden meldingen bij omdat de politie niet alle meldingen registreert, zegt de bond. Daardoor lijkt het veiliger en beter te gaan op fietsgebied... dan het in werkelijkheid is. Elektrisch fiets, die zwart fiets... Weet je, die dikke banden, ja? die komen snel naast Dan heb je je oren, wu, soort geluid, hè? Nou, ik vind het nu vreselijk. Echt, het is één gekke huis. Iedereen gaat door elkaar. Niemand steekt zijn vinger uit. Dan het weer nog. Een paar wolken, maar ook genoeg zonneschijn... bij 23 graden aan de kust en 27 verderop in het land. En morgen is het net zo'n lekker weertje. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar op de A10 Noord heb je wel 10 minuten oponthoud bij de Koentunnel. En bij Amsterdam Oud-Zuid staat een vrachtwagen met pech, die kost je 5 minuten extra. Verder heb je een kwartiertijdverlies op de N207 van Alfa aan de Rijn naar Hillegom voor de aansluiting met de A4. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Z, Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. En nu de herhaling van Zandvoort op zaterdag. Uh, deze dame Chaka Khan die, uh, draait al uh, wat jaren mee. En ze heeft uh, inmiddels weer een uh, nieuwe single uitgebracht trouwens. Maar we deden het nog even met die oude uit uh, eind jaren 70 Chaka uh, Khan en I'm FB Woman. Welkom bij het de derde uur van Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we in dit uur doen, Benno? Ja, nou, straks een beetje nieuws. Dier van de week. En we gaan uh, bellen met Randall Lawson, onze pit reporter van Autopassion. Een, een collega Fred, hij die gaat van locatie uitzenden. Ja, daar de... ben ik heel benieuwd naar. Ja, ik ook. Hij ben zit er... ergens in Heemstede straks na vijf uur. Ja, in het lommerrijke Heemstede Ja, zit ergens... in het gebied van de Branding, hè? Ja, hey. ja daar is ook niet. Ja, we, grijpen, we grijpen de macht ja, in, ja, ja, ja. in Heemstede. Helemaal goed. Radio de Branding. <laughs> ja, um, dus dat gaan we allemaal doen. Dus een vol uur. Nou, wel helemaal goed en uiteraard uh, ook heel veel uh, lekkere muziek, ja. Ik heb nu even de kans om heel veel uh, muziek uit de jaren 80 uh, ook te draaien. Nou, dat gaan we ook doen met onder meer deze van Whitney Houston. <middels> er gebeurt van alles hier in de studio. Als je meekijkt, er zijn redelijk wat kijkers nu. Oh, gezellig. Ww-cm-streepje. livenl Zwaai je naar de camera. Kan. Hallo, kijk je live ja, mee. Zwaai je naar de ja, camera. Zwaai je naar de camera, maar er gebeurt van alles. Af en toe, af en toe. Hè? Ja, het is weer een gezellige chaos in de studio. Ja, ja, maar het hoort er ook bij. Hoort er bij, er ook wel bij, bij ja. we zijn natuurlijk druk bezig met de voorbereidingen voor Race Radio. Ja, inderdaad. Want, de, ja, de, de, de, de, meneer Botman, de grote Redacteur van de. De grote oh, baas van de radio. Ja, ook, ook dat nog. Uh, ja, de ene mail naar de andere krijgen we van hem. En, uh, maar goed, uh, jij en ik hebben het in ieder geval uh, zaterdag uh, 3 september heel erg druk. Vanaf 12 uur gaan we al aan de gang. Jeetje, mineetje, mee je dat nou? En tot Boe. 5 uur, ja, dat, Kijk, zo, dat staat in ons contract. Uh, opgesteld uh, door meneer heel Godman. En, ja, uh, nou ja, we gaan uh, mooie, mooie reputaties uh, doen uh, vanuit uh, ja, het dorp en dergelijke. Ja, we hebben report in het dorp en uh, die van alles gaan opnemen. En we gaan het allemaal nauwgezet volgen. Um, en natuurlijk de nodige interviews, uh, de nodige contacten. We hebben ook pit reporter Randall Lawson bereid gevonden om uh, elk uur verslag te doen van wat er op Zandvoort uh, afspeelt. En natuurlijk de training en de kwalificatie die willen, nemen we allemaal mee. Dus van uh, seconde na seconde is het uh, allemaal te volgen op ZFM. Zo is het dus. Uh, de race, uh, daar hoef je niks van te missen. Gewoon uh, overschakelen naar je eigen radio. ZFM Race Radio. We zijn er op zaterdag en zondag. En over Rendel gesproken. Dat gaan we straks bellen. Ja, na deze van uh, Steve Wander. You know, I speak very, very, um.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 Don't you worry about a thing, mama, cause I'll be standing on the side when you check it out. You say your style of life's a drag and that you must go other places, but just don't you feel too bad when you get fooled by smiles.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 de zaterdag. En misschien denk je wel... hé, hey, deze plaat ken ik van uh, incognito. Nou, de torsioneel was uh, dit en uh, ja, later uh, nog een keertje uitgebracht. Don't you worry about a thing. CFM Race Radio Pit Report. Pit Report. Nou ja, is dat zo? Uh, gaat het allemaal goed bij de teams uh, voor de Formule 1 en dergelijke? We gaan het horen in deze Pit Reports. Ja, en voordat we uh, met uh, Randall Lawson gaan praten over de Formule 1 is even nog... Uh, over Rendel, um, in jouw zaak Autopassion in Beverwijk, daar, um, uh, daar heb je de nodige autosportkunst uh, momenteel uh, hangen of liggen. Goedemiddag trouwens. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, dat hebben we eigenlijk altijd wel hier. Diverse kunsten hangen. En uh, we zijn hier uh, altijd wel een beetje, uh, een beetje voorstander van kunst. Zeker een kunst van autosport. Ja. En uh, we proberen ook altijd een beetje die kunstenaars. Wat ik altijd zeg is dan, uh, een beetje. Het zijn kunstenaars. Het uh, zijn uh, niet mensen die heel erg makkelijk naar buiten komen met de kunst. Om het ook gewoon zeg maar aan de man te brengen. Uh, we helpen ze altijd een beetje. En uh, uh, ik vind het altijd heel leuk. Om vooral kunstenaars die gewoon heel bevlogen zijn om iets heel moois te maken om die een beetje te helpen en uh, we hebben nu naar de aanleiding richting uh, de Grand Prix hebben we wat werken hangen van uh, Tom Sanger en onder andere uh, Arman, Armand Seiberands uh, en die maken het op Sijbring die maken gewoon uh, hele mooie kunstwerken, hele gekke dingen uh, en ja dat moet je eigenlijk gezien hebben ook uh, ja. van, Voordat je, voordat je aan je wand gaat hangen zeg maar want kunst is natuurlijk altijd zeg ik, heel persoonlijk ja. de een vindt het prachtig en de ander denkt wat is dat joh? Wat ja, wat wat stelt dat ja. voor? Ja. Wat stelt het voor? Ja, dus uh, dat, dat is altijd heel erg moeilijk. Ja. Dus, uh, kunstenaars hebben het niet makkelijk, maar nee. dat weten we allemaal wel. Maar goed, de, de, de bevlogen kunstenaars die uh, um, de autosport een groot hart toedragen... Die, dat, is, dat is meestal wel duidelijk, hè? want net als Arman Seibring... die heeft uh, foto's geheel op eigen manier bewerkt. En uh, Tom Zangen, die doet ook aan een soort van digitale kunst. Nou, Tom Tomer, dat lijkt digitaal kunst van Tom Sanger. Het. Zijn, het is echt een echte olieverfschilderij. Okay. Het, het is zo strak geschilderd dat je denkt dat het allemaal digitaal bewerkt is. Zo. En uh, dat vind ik sowieso heel knap. Maar die jongen doet het echt gewoon met een perceeltje uh, en een, uh, een oliebotje met allemaal verf erop, zeg maar. Ja. En die gaat en die kan zo verschrikkelijk straks uh, uh, uh, uh, uh, schilderen dan. Uh, maar dat lijkt eigenlijk gewoon een foto die bewerkt is uh, en dan strak gemaakt in een computer. Maar dat is dus uh, absoluut niet. Terwijl uh, Arma uh, werkt andersom, die pakt de foto en gaat die foto helemaal bewerken. Ja. En daardoor wordt het dan weer kunst, omdat er gewoon zoveel bewerkingen zijn. Uh, uh, dat is niet zeg maar eventjes uh, enter drukken op een computer en het is er Dat zit echt heel veel werken. Want hij is gemiddeld met een foto bewerken naar zijn kunstwerk, is hij gemiddeld wel twee, drie dagen bezig. Dus uh, dan kan je ook zeggen, dat is niet heel erg makkelijk. Nee, nee. <laughs> ja toch? maar Dat <tot> je een uh, mooi resultaat hebt. Uh, hoe kan het, uh, uh, Randall, dat uh, eigenlijk, want dat hebben we natuurlijk, in Zandvoort is ook helemaal, zeg maar, een en al autosportkunst, zo, zo, zo, zo zal ik het maar even noemen. Hoe, hoe, heb jij enig idee, hoe dat, is dat iets van de laatste jaren, dat dat zo gegroeid is? Nee, ik vind juist dat dat bijna helemaal weg was. En, oh. uh, uh, het komt weer een beetje terug, want uh, ik weet gewoon dat in het verleden hebben we gewoon, uh, ik heb de zaak al bijna 30 jaar, en ik weet dat we vroeger in de, ook de tijd, zeg maar, dat de Jos Verstappen raced, uh, en uh, dan praat je echt een beetje over de jaren 90, begin 2000, ja. hadden we echt heel veel kunstenaars uh, uh, die gewoon echt mooie doeken waakten. Uh, onder andere Joop Pluister uh, en André Willems. Dat waren best hele dingen. Die jongens, je maakten echt verschrikkelijk mooi werk. En het werd ook goed verkocht. En in één keer was dat weg. En het leek of er een generatie hoor, ontstond die zeg maar, minimalisme in hun huis wilde hebben. En als er een vlekje op de muur zat, dan was ze iemand te stuiten. En laat staan dat ze daar een schilderij gingen hangen. Ja, ja, ja. ja. Uh, en uh, de laatste tijd merk ik gewoon dat. Uh, uh, misschien is het weer een nieuwe generatie hoor. Zou ik weten hoe snel het allemaal gaat. ...maar dat die toch wel weer wat aan te hangen zijn... ...en toch leuke dingen aan de wand willen hebben. Dus die zijn weer een beetje zoeken. Want ik heb met mijn bedrijf een tijd gehad... ...dat ik echt helemaal niks aan hangen. Ja, ja. En uh, de laatste tijd is iedereen toch allemaal weer... ...een beetje wakker geschud, denk ik. Nou, dat is helemaal nou. mooi, toch? Toch prachtig voor die kunstenaars. Ja, ja, precies. Als ik ga schilderen, gaat niemand te kopen. Maar <lacht> nee. weet je, dus... Uh, <lacht> ik vind het maar leuk voor die mensen. Ja, precies, precies. Uh, dan de Formule 1 natuurlijk. We, we hebben in de uitzending regelmatig uh, over deze autosport... Uh, uh, um, ja, hebben we nog een beetje nieuws? Of uh, de, de stoeltjes dansen, hè, is er een beetje aan de gang? Of... Um... Nou, behoorlijke stoeltjes dan. Er zijn natuurlijk uh, even wat behoorlijke verschuivingen ingekomen in de Fimule 1. En uh, er zijn natuurlijk ook wel wat dingen gebeurd waar iedereen wel een beetje zijn wenkbrauw mee uh, gevolgd heeft. Onder andere natuurlijk met Piastri. Uh, die uh, een reserverijder is, of eigenlijk is het, het protégé van uh, Alpine. En uh, die uh, op een gegeven moment aangekondigd: Jij gaat bij ons rijden volgend jaar. Uh, uh, en uh, Omdat Alonso natuurlijk weggaat. Jij gaat bij ons, bij ons rijden naast Alcon. En waar ook Piastri twee uur later zei: Ja, maar ik heb helemaal een goed Jullie. Ik ga helemaal niet bij jullie rijden. Ja. Uh, wacht even, je bent voor een paar miljoen opgeleid en je zegt: oké, oh, kei het tegen je werkgever, maar ik ga niet voor jullie rijden, want ik heb ook een contract ergens anders. Ja, ja, ja, ja. ja dat was natuurlijk wel eventjes een, een, een bom in de Formule 1, zeg maar. Ja. En dan hoop ik eerlijk gezegd voor die jongen dat hij een contract heeft, en dat zal dan waarschijnlijk wel met McLaren zijn. Uh, hoewel daar al twee de rijden zeggen: wij hebben een contract tot eind volgend jaar. Uh, als die jongen geen contract heeft, nergens, dan heb ik nieuws voor je, is het ook Exit uh, Piastri hoeveel talent hij ook heeft. Oké, okay, oké. Okay. Dat dus... is gewoon klaar met die jongen denk ik, want dat wil niemand hem meer hebben. Want zo kan het dus ook gaan in de Formule 1? Uh... Nou ja, weet je, ik zeg altijd maar, contract in de Formule 1 is gelijk aan playpapier. <lacht> dus, eh, uh, ja. Er gaan natuurlijk wel miljoenen in, in, om in contracten en dat soort dingen. Maar uh, het wordt ook zo ontbonden, en, uh, je bent zo helemaal niks meer. Maar deze set van jonge rijden, dat had ik toch even intern met Alpine opgelost. En niet uh, via de media, via een Twitter berichtje zeggen van jongens, uh, maar ik heb helemaal geen contract. Ik rij helemaal niet vun, ik weet hier helemaal niks vanaf. Ja, ja, ik denk ja. nou... Als je nog helemaal geen vermoeiend jaar, misschien nog een beetje hebt mogen test rijden, maar verder nog geen contractje of niks hebt, voelt niet zo'n slimme set. Maar dat ja. vonden er meer denk ik. Ja, ja, ja, ja. Nu hadden we in het begin van de, van de het, vorige uur hadden we Jaap Koper een interview met Rick Winkelman, jou ook wel bekend ja, ja. Uh, fietsmaatje zelfs. Uh, fi oh, kijk, ja. is, is, is Rick door jou op de racefiets gestapt? Nou nee is nee, hij reest al uh, veel meer en uh, ik moet eerst uh, hij fietst ook harder dan ik, dus dat schiet ook niet echt op. <laughs> Ja, maar, we, maar hij woont vlak bij mij in de oude aan de Amstel. En uh, we hebben wel eens een keer de Ronde Hoep daar we bekend bij fietsers uh, genomen. En we hebben ons wat gefietst. Te weinig hoor, want uh, hij heeft nooit tijd, ik heb nooit tijd. Dus uh, we moeten het eigenlijk gewoon weer aan gaan pakken. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, dus, ja. dus jullie zijn ja. goede bekenden van elkaar. Ja, nou ja, we, we, ben al, net zoals wij, we kennen elkaar denk ik ook al uh, 30 jaar. Weet je, dus uh, een beetje opgegroeid op Zandvoort. In de, de goede tijden van Zandvoort, zullen we zeggen. Ja, ja. En uh, ik, ik ken ook van diverse programma's. En uh, hij is uh, alleen wat bekend. Op de feiten worden. Ik heb er niet zo behoefte aan. Nee, nee. <laughs> <laughs> Oké, okay, Redel. Nou ja, goed. Uh, dankjewel voor je bijdrage van deze week. En ja. we spreken elkaar volgende week weer. Absoluut gaan we, uh, Dan uh, hebben we weer een Capri. Dus dan hebben we veel meer. Ja, te praten. ja, ja, ja. zeker. zeker. Heel fijn eh? weekend. Tot dan. Tot hoi, hoi. Ja, hoi. ja, dankjewel. Hoi. Ja, en volgende week uh, wordt het uh, spannend. Want dan, dan volgende week is het nog één weekje. En hebben we de Dutch GP? Ja, ja, ja. ja. ja, ja, ja. Dan ja. gaan we los. Dan gaan we echt aftellen. Dan gaan, gaan, gaan we echt aftellen. Ja. Ja. <laughs> ja. Het gaat gebeuren hier op de radio. Fantasy body, on a strength, girl was fine Mission, make her mind. So I step to her shali Before I can speak she walk right by me Frozen, lost my cool Out of the groove, watch my next move Should I chill, should I follow Heart is pounding, I feel hollow Pause, Stop for a minute If she was a fool, I'd jump right in it. so in her path, I did In the thoughts. How about it? What do you think? Ended statement with a wink. Wekelijks ga je hem horen hier uh, op de radio. Randall Lawson uh, met uh, de Pits Report, uh, Benno ja leuk, hij he? weet er echt uh, alles van, hè? Ja, dus, uh, uh, ja maar goed, als je ook al meer dan 30 jaar uh, meeloopt in het autosportwereld, je zelf ook race ja, ja, dat ja, scheelt een hele hoop, hoor, ik, trouwens. Ik denk dat hij wel een stuk of 8 tot 10 uh, echte formulewagens heeft staan in zijn, uh, in zijn zaak. kijk, ja, kijk, je kijk, kijk, je ogen kijk, uit, kijk, kijk, kijk, kijk. Ja, nou, over de formulewagens uh, gesproken, eindelijk gaat hij uh, weer de verkoop in... Uh, heb ik trouwens vandaag of gisteren vernomen. Welke? De, de, de Ferrari van Michael Schumacher. Oké. Okay, ja, okay. Die, die stond ergens bij een verzamelaar en. Uh ja, die, uiteindelijk uh, komt hij weer te koop. En volgens mij moet hij minimaal zes uh, uh, of acht miljoen opleveren. Zo, zo. Nou. Ja, ja, ja, ja. ja is ja, de, ja. wat de gekte ervoor geeft natuurlijk. Dus kampioenschoten van uh, Michael Schumacher oh, in vandaar, de verkoop, ja. ja. Dus uh, ja, even dat. doorsparen, dan lukt luk het je wel, denk K ik. Kralterwijker bij. <laughs> Nintendo, nou ja, eentje. Ja. <laughs> Of ze deze verkopen, weet ja, je wel. Ja. Die uit de studio haalt. Ja. <laughs> ja. We hebben ook nou nog een ja. poster. Uh, zo dadelijk uh, gaan we weer uh, iemand in de schijnwerpers zetten. En wie is dat? Uh, nou, ik ben nog aan het zoeken. <laughs> ik had een, uh, een hond voorbereid. Maar de hond is al uitgeplaatst. Oké, dus oké. Okay, uh, okay. uh, maar uh, die ene die ik net zei, die kleine, die zesterfields. Uh, ja, ja, dat komt allemaal goed, joh. Ik, ik heb wel wat op het oog. Uh, maar ik wil straks ook even over die website hebben. Van ik zoek een baas uh, van de dierenbescherming. En het uh, uh, zit heel goed in. Oké, okay, dat is na deze ja geen aardige tekst, maar wel een hele lekkere plaat. Hier is Silo uh, Green en Fuck You. You play your game in there I picture the fool That falls in love with you Oh, she's a Well, just talk to she's Ooh, I've got some moves for you Yeah, gonna run till your little boy free is weer omhoog, hè? Ja, dan komt hij nog een keer aan uh, oh. met de uh, fuck you. Oh. <laughs> ja, lekker gauw gouden ouwe Alweer gauw gouden ouwe is ook weer zo zwaar, hoort. Maar plaats uh, plaat van een aantal jaren geleden van Sea uh, green Queen en uh, fuck you. De half vijf geweest, hey, normaal zetten we dan een uh, dier in het zonnetje. Maar je wil een complete website in het zonnetje nou, zetten, begrijp ik. Nou, ik wil het even aanhalen. Uh, de website van ik En uh, Dat het een hele fijne website is. Als je namelijk een dier zoekt, dan kan dat echt op geslacht leeftijd. Kan bij kinderen, kan bij hond, kan bij katten, speciale zorg. Oh. Gekastreerd, gesteriliseerd, kan alleen thuis blijven. Kan mee in de auto, kan gedrag aan lijn, enzovoorts, enzovoorts. En, dus uh, jij hebt er al, e al eentje gevonden, nou, zo ik, ik had... Uh, <laughs> nee, ik begin niet aan bezig. vind ik zo nee? zielig. Nee. Push, push je erbij? Uh, ja, nou ja, een pushje. Maar ja, goed. Uh, ik had Lena voor, voorbereid. En uh, een, wat, wat, wat was Lena ook alweer voor? Een hond, een uh, Amerikaanse stadvoortteef. Uh, dat had ik gisteravond laat gedaan. En we denken, je? Is al geplaatst. Dus het gaat snel. Alle honden trouwens, die wij hier behandeld hebben. Zoals Dirk en Woezel. Die allemaal al geplaatst. Uh, nou ja, dan, daarom heb ik... Het vandaag maar even. Ja, het is een beetje improviseren, dames en heren. Heb ik het over Chesterfield. Het is een beetje een merkwaardige hond. Als je zo de foto ziet, dan denk je, nou, het zal allemaal wel. Maar goed, uh, Chesterfield is acht jaar oud um, en die zoekt een liefdevolle plek. Uh, de verzorgers denken dat het beestje... een. Ik, weet, ik kan het niet zo goed lezen. Wat, wat, het is in ieder geval een halve een kruising terrier. En het is een beetje eigenwijs hondje. Wel heel vriendelijk naar mensen. En er is een beetje veel gebeurd de laatste tijd met Chesterfield. En dat maakt hem niet gelijk dat hij wild enthousiast naar je toe komt. Je moet hem dus even goed leren kennen... voordat hij een beetje begint te kwispelen. Um, kan hij bij kinderen? Hij kan. Bij kinderen vindt het een beetje spannend. Zijn ze ouder, dan weten ze vaak wel hoe ze met hem om moeten gaan. En de verzorgers verwachten dat dat ook goed zal gaan. Vriendelijk beestje dus. Wandelen vindt, vindt hij geweldig. Uh, lekker uh, snuffelen. En op onderzoek gaan doet hij ook graag. Uh, of hij los kan lopen is niet bekend. Nou ja, dat kan je ook maar één keer uitproberen. En dan is hij weg. En, uh, dat, is, uh, ja, dat is een beetje de wijsheid hierachter. Uh, even kijken. Er staat iets over bananen. Maar uh, nou, dat laten we maar even in het midden. Uh, kan hij alleen thuis blijven? Uh, dacht het wel. Er is ook niet bekend over zijn verleden. Ook een beetje jammer. Hij is netjes zinnelijk. En. en, en in het asiel sloopt of blaft hij niks. Nou, dat is ook wel een geruststelling. Dus een rustige hond voor je thuis. Eh, kijken we even naar hoe groot... Hoe gaat hij met de banken om trouwens, deze Chesterfield? Ja, ja, nou, heel goed. Hij, hij sloopt het niet. En eh, beheerst basiscommando's goed, is zindelijk. Had ik een gedrag aan de lijn, is goed. Kan mee auto, kan alleen thuis, oh, alleen thuis blijven, is dus onbekend. Hij uh, is uh, uh, gecastreerd, uh, heeft geen speciale zorg nodig, kan niet bij katten, kan wel bij honden, kan bij kinderen vanaf 12 jaar. En waaksheid is niet waaks. Nou ja, dan heb je er misschien ook niet zo'n schofthoogte, tot 30 centimeter. Zijn vacht moet getrimd worden. En uh, is beschikbaar kan gelijk afgehaald worden. Nou ja, dat zal dan volgende week uh, maandag wel zijn. En natuurlijk zit uh, onze beste Chesterfield in de Kees Omstraat, dieren te huis in de Kees hier in Zandvoort. Je kan het allemaal nalezen en nakijken op uh, ikzoekbaars.nl. Ikzoekbaars.dierenbescherming.nl. Kijk, bijna goed. Ja, dus bijna goed. goed. Dat is de website, uitgebreide website. En dan kan je alles vinden over de dieren... die in het Kennen met hier in Stanford's Nieuw-Noord aanwezig zijn. En dringend op zoek naar een nieuw baasje. Dus uh, ga daar zeker een keer een kijkje nemen op de website... Uh, die we uh, ja, zojuist noemden. Google, anders even gewoon op uh, Dieren Thuis Dan kom je ook heel makkelijk op uh, diezelfde website. En dan kan je ook nog even kijken hoe uh, Chesterfield, het dier van deze week eruit ziet en wie weet misschien... jouw dier... Your side, you've been run, hiding, much and on. You know it's just your foolish pride, hey, baby. Got me on my knees, baby, begging, darling, please, be darling, won't you ease my worried Constellation, you're man let you down. Like a I feel in love. My Make the best of the situation Before I finally go insane. the same Please don't say We'll never find the grave Tell me all my love's today. De single van uh, Air Clapton en inderdaad uh, zijn uh, Lela Een zonnig zandvoort, een zonnige na, zaterdagmiddag. Uh, en uh, ja, ik ben benieuwd uh, hoe het, uh, of het ook zonnig is straks uh, in Heemstede. Want, uh, we ja. gaan straks naar uh, Fred, want uh, die zendt uit uh, vanuit uh, Heemstede. Wat het allemaal gaat inhouden hoor je ze dadelijk. Maar eerst hebben we nog even wat anders, ander nieuws. Ja, inderdaad. Ik neem even de politieberichten uh, met je door. Wat er tussen... Uh, uh... 2 en 5 gebeurd is. En dat is een ongeval met letsel in de Torbekkenstraat hier in Zandvoort. Dan twee aanrijdingen zonder uh, letsel: één in Haarlem en één op de A9. En we hadden een steekpartij in Haarlem in de Sillemstraat. En daarover later natuurlijk meer via de geschreven media. Ja, was er ook een trauma die voor uitgerukt? Volgens mij wel. Oh, nou, het staat niet bij mij in ieder geval. Maar ja, steekpartijen, dat wordt vaak uh, vrij groot en zwaar opgeschaald, ja. Um, even heel wat anders. Morgen... En dan hebben we het uh, over sminken. Morgen kan je op het uh, Gasthuisplein de kinderen in ieder geval kunnen terecht om zich te laten sminken als een formule 1 coureur. Nou, hoe is dat? Leuk is dat, hè? En dat gaat dus gebeuren op het uh, Gasthuisplein vanaf twee uur. Er is natuurlijk ook muziek. Zo kunnen de kinderen een DJ-workshop volgen en samen dansen. Dus dat wordt heel erg leuk. Voor de kinderen die op avontuur willen gaan, wordt schatzoeken georganiseerd met een echte piraat. Nou, dan hebben we er volgens mij genoeg van lopen in Zandvoort. En natuurlijk sluiten we af met een gezellige kinderdisco. Nou, ga allemaal morgen naar het Gasthuisplein en leef je uit. Wow, en vanavond volgens mij ook muziek daar op het Gasthuisplein. Dus. Uh... Het Gasthuisplein leefde weer eh, in Zandvoort. Of nog steeds wow. natuurlijk. Hè. Want uh, ja, wij hebben daar ook gezeten hè, met de studio. Ja, Het was, ja, het was een mooie ja, pand. Ja, ja. Kruisstraat 2A uh, op het hoekje. Gasthuisplein, uh, Kruisstraat inderdaad. Toen was het pand nog heel blauw. Ja, dat viel hij ook lekker op natuurlijk. Zeker, dus, uh, zeker. Dus kleurenpolitie op ons dak gehad. Dat was ook een heel verhaal. Oh, ja. Dat vertel ik nog wel een andere keer een keer uh, weer op de radio. People got it. bij uh, Benno, wat niet nou, gezongen ik, werd. Ik, ik <laughs> heb geen idee. Morricanto hadden je. En, uh, jek, jek, helaas lukt de verbinding even niet met, uh, met Fred daar in Heemstede. Mocht je luisteren, Fred. Ja, we kunnen je telefoon dus niet bereiken. Dus uh, neem nou ja. even contact uh, met de studio op op een uh, andere manier. Dan uh, kunnen we je meteen in de uitzending halen. En anders hebben we nu nog uh, andere berichten. Jazeker. Um, eens even kijken. 31 augustus. Het is nog uh, de anderhalve week. Dan van half drie tot vier uur smiddag zijn kinderen welkom met stepjes en skilers. En volwassenen met rollators, ja, scootmobielen of elektrische rolstoel op het... LDC-circuit in het Klein. Yay. Ja, dat is, dat is geweldig. Ja, is het hoor. Ja, ja, ja, ja. Ken je het? Ja. ja, ik ken het. Uh, oh. ja, ja, ja. Nee, uh, volgens mij hadden ze het vorig jaar ook, maar okay. het uh, was een groot, uh, groot succes. Nou ja, deelname is in ieder geval gratis, maar je moet je wel even aanmelden bij Linda Oudendijk. Dus l.oudendijk Apenstaatje plus.zandvoort.nl En uh, nou, dan kan je gezellig, ja, ik, ik dacht eerst dat het op het echte circuit was. En, uh, want ik vond het bericht een beetje in eerste instantie onduidelijk. En toen dacht ik: dat kan je die mensen niet aandoen met een rollator. Nee, nee, nee. die komen nee. kom drie kilometer. Dat nee, dat is net te veel. Denk dat, ik denk zag ik. het al voor me met de mensen op een rollator in die kombocht. In die kombocht. <lacht> Duikelen zo naar beneden. Ja. Denk ik. Oh, dat, oh, dat is zielig. Oh, oh, oh, oh, oh. En, uh, niet te geloven. Ja ja. Ja, ja, ja, ja, Het, het, het kan allemaal. Uh, dus, uh, nou, je hoeft het dus, het gebeurt dus ook allemaal op het Louis-Davids Carré. Dus je hoeft uh, niet helemaal het dorp uit. En, uh, nou, dat is gewoon een gezellig evenementje voor de grote en kleine kinderen. Ja, dan weet je dat. 15 dagen, 7 uur, 3 minuten en uh, 17 seconden, Benno. En, ja. en dan gaat uh, de Grand Prix beginnen hier op ja, Stamford. Ja, ja, ja, bij mij staat trouwens 12 dagen. Ik ga, ik ga nog kijken ook. 12 dagen, 7 uur, 4 minuten en 2 seconden. Nou, helemaal goed. Dus uh, ja, kijk even op de, de Dutch uh, GP-app, nu, ja, ja. uh, nu we er toch zijn. Uh, en er komen ook heel veel uh, grote artiesten die, uh, die gaan uh, optreden. Ja, hè? en weet je wie uh, gaat beginnen op vrijdag uh, 2 september? Onze grote vriend Mental Theo. Mental Theo! Die heeft, hij is er weer. Die, ja, ja en daar is hij weer. En de, de beste man is inmiddels uh, 57. En gewoon nog even op, uh, op het podium. Hè? En uh, of allerlei optredens verzorgen. Maar het is de allereerste artiest, zoals ik het in ieder geval heb begrepen. die een optreden gaat verzorgen. Ja, vrijdag 2 september vanaf 5 ja. uur uh, in de namiddag. Nou ja, kan je nagaan. Dus dat wordt uh, lachen, gieren, brullen. En natuurlijk lekker swingen uh, daar. Zeker. En we ja. hebben we ook nog Anton en Antoon, moet ik zeggen. En. Uh, die uh, treedt ook uh, vrijdag op en die mag het vanaf uh, half zeven in de avond gaan doen tot, okay. uh, tot zeven uur. Dus en dan eigenlijk... hebben we nog uh, Emma Heesters en uh, ook uh, die is uh, bij uh, Super Friday en uh, vanaf uh, half acht tot acht uur. Dus met andere woorden, als je naar Geeky gaat, dan, nou, dan ga je een lange dag tegemoet. Als je tenminste blijft. Zeker, dat was Super Friday. En dan gaan we naar de, naar de zaterdag. En daar hebben we de, de DJ waar het, waar het om gaat. En dat is La Fuente. Oh. En die heeft op dit moment ook een hele grote hit met uh, I Want You. Volgens mij, even uit mijn hoofd. Ja. Staat hij op uh, nummer 5 in de, in de top 40 in de hitparade. En. Uh, ja, die gaat dus uh, uh, ook uh, optreden uh, op, uh, op zaterdag. Dat oh. optreden is om. Uh, huh? <laughs> dat lijkt me heel sterk. Oh nee, dat kan natuurlijk. Om uh, vijf, vijf voor half drie in de middag. middag. Oh. Ja, nou, geweldig. Uh, ja, bij, he, he? bijna vijf uur. Ja, dan, ik ga naar huis. Ja, ik ga ook naar huis. B ben dus, op? Uh, Fred heel veel plezier ja, en, ja, ja. Uh, en uh, ja, hij zit in Heemstede ergens. We gaan het meemaken. We, we, mee, we blijven We blijven nog, luisteren. We blijven nog wel even luisteren ja, inderdaad. Ja. Oké okay, Fred, succes en uh, wij zijn de volgende week weer. Gezellig. Tot dan. Things just you swear and When on Give a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 You must always face the curtain with a bear Forget about your scene Give the audience a queen Enjoy, it. it's your last chance and the air So always look on the bright side of death Adjust Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5